Gato, gelukkige verjaardag, Twintig ben je vandaag geworden, Proficiat. Dank je wel. Je mag werken op je verjaardag, jee. <laughs> ja, ik vind het wel leuk dat ik twee keer kan optreden op mijn verjaardag. Het is alleen een ja, is positief eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Je bent er nog op bij Idool geworden. Ja, dat is een zegen tegenwoordig. Hè. De meeste sterren die, die tweede zijn geworden, onder andere Natalia, hebben een uh, grote carrière kunnen maken. Ja. ja, we zullen zien. Ik ben mijn best aan het doen om een goed album te maken. En uh, dat is nu het belangrijkste. En dan hopen dat ik nog lang kan meegaan. Mm -hmm. De eerste tekenen zijn alleszins positief. Want een paar weken geleden heb je Zomerit gewonnen bij Radio 2. Hoe was dat? Ja, ik, dat had ik totaal niet verwacht. Omdat er, er waren 50 nummers geselecteerd. En ik, ik had er niet eens aan gedacht dat ik dat kon winnen. Mm -hmm. Dus uh, dat was wel heel tof om, om, ja, om dat te winnen. Mm -hmm. Je studeert leerkrachtonderwijs, lager onderwijs, als ik me niet vergis. Is dat nog combineerbaar met uh, je carrière op dit moment? Het eerste half jaar dat nu komt ga ik sowieso niet kunnen studeren, mm -hmm. omdat uh, in die periode mijn album ook uitkomt en daar gaat nog heel wat promotie rondkomen en zo. Maar vanaf januari ga ik proberen verder te studeren, want ik moet nog, nog anderhalf jaar eigenlijk studeren. Dus uh, ik wil het sowieso wel halen. En uh, ja, we gaan het proberen in januari. Vorig jaar heb je meegedaan met Humos Rock Rally, uh, toen nog onder de naam Kate O. Nu heb je gekozen voor Idol. Het risico is dat je wel serieus wordt genomen door de mainstream media, maar de alternatieve media, Humo, Studio Brussel, moeite gaan hebben met jou. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik heb geprobeerd, en ik ben aan het proberen om mijn album langs twee kanten te doen werken. Dus langs de ene kant mijn, de fans die ik nu al heb zeker die te be kunnen behouden mm -hmm. maar we zijn wel iets meer alternatiever kant uitgegaan, iets meer wat ik zelf ja, graag heb en ik hoop natuurlijk dat ik op Studio Brussel word gedraaid de kans, ja, ik weet niet hoe dat de kans is maar ik kan alleen maar proberen en um, ja bah, we zien wel mm -hmm. Kato, welke stijl mogen we verwachten want in Idol heb je verschillende stijlen aangesneden Robin, uh, Eliza Doolittle noem maar op heb je daar al een zicht op, welke lijn het gaat worden? Er zijn bepaalde nummers in, in de stijl van The Joker. Meer, ja, iets minder commercieel als The Joker wel, maar wel die, die richting, zo wat Motown-gevoel eraan. En ik heb ook weer uh, een paar van die ballads, echte ballads. En dan meer de Robin-kanten, de Dancing On My Own-kanten. Dus um, mm -hmm. het gaat een beetje een mix zijn, maar we gaan proberen om over heel het album een... een Eenzelfde sfeer te creëren en we zijn er nu wel vrij, ah ja, vrij zeker uit hoe dat die gaat klinken. Dus um, het gaat een kato album zijn. Ja. Want je bent zelf fan van Mumford Sons, ja. Eels en Regina Spector. In hoeverre zit die sound erin? Regina Spector zit er sowieso ook in. Qua sound, toch wel een beetje. Maar Mumford Sons en Eels, dat zijn eerder groepen waar ik graag naar luister. Maar die ik niet ga vergelijken met mezelf. Dus mm -hmm. dat is nog iets totaal anders, mm -hmm. vind ik. De jury van humos Rock rally zei van prachtige stem, alleen die nummers, die, die moeten nog beter, het, het songwriting zelf. Heb je nu zelf meegeschreven of heb je uit een catalogus kunnen kiezen bij wijze van spreken om in IKEA-termen te, te denken? Uh, ik heb alle nummers samengeschreven met andere mensen en dat mm -hmm. is eigenlijk... De bedoeling was ook gewoon om mezelf beter te leren schrijven, omdat ik nu nog niet echt op een, op een punt was dat mijn nummers echt goede nummers waren. Dus dan hebben ze mij laten samenschrijven met onder andere Sioen en Tom Helzen en dan Kit Heen in Amerika. Mm -hmm. Dus alle nummers gaan wel meegeschreven zijn door mij. Mm -hmm. dus hoe was dat nu, een drukke zomer gehad, zowel hier in Vlaanderen moeten optreden, natuurlijk promo voor, uh, voor je single en, en het feit dat je je uh, tweede bent geworden, we denken ondertussen dat je het gewonnen <laughs> hebt, maar ondertussen ook nog met die plaat bezig zijn, ja, een drukke zomer geweest van jou. Een heel drukke zomer, maar een heel leuke zomer wel. Het is, uh, ik heb me eigenlijk alleen kunnen bezighouden met dingen die ik graag doe, dus kan, ik kan niet meer vragen eigenlijk. Hoe was dat Amerika vooral? Vertel eens hoe, hoe is dat voor de eerste keer in Amerika met mensen samen zitten? In het begin was het wel wat afwachten omdat ik bij, bij hun thuis bleef. Dus ja, ik, weet niet, ik kon moeilijk verwachten, ja, zien welke persoonlijkheden dat die hadden of hoe die mensen waren. Maar ik was wel heel blij, want het zijn heel, heel lieve mensen. En we hebben dan op vier dagen tijd vier nummers geschreven, wat wel op zich vrij veel is. En dan voor de rest heb ik in Amerika, heeft ze mij een rondleiding een beetje gegeven met de auto. En zo de, alle mooie kanten van Pennsylvania laten zien. Dus dat was ook wel heel leuk. En um, ik ga, ik denk dat ik wel nog eens terug ga. Mm -hmm. <laughs> Dit is altijd jouw droom geweest, maar het is ook wel hard werken hè? Het is hard werken, maar ik, ik kan daar niet over klagen. Omdat het, de, ik, ik doe nu wat ik heel graag doe en het is hard werken, maar dat hoort erbij. Ik denk dat als je niet meer hard moet werken, dat het geen goed teken is. Ja, uh -huh. The Time of My Life is uh, van Dirty Dancing is jouw favoriet nummer. In hoeverre zien we straks misschien Kato meedoen met een dansprogramma? Nee, maar dat was... Ze hadden mij ooit eens gevraagd, wat is je lievelingsnummer? Of een nummer waar je het meeste herinneringen aan hebt. En ik had dat nummer gezegd omdat ik heb oudere zussen en zij keken naar die film en ik was toen nog heel klein en het enige wat ik me kan herinneren van die film toen, was dat liedje, omdat het dan zo'n einddans was. En dan zong ik altijd heel luid mee, dus had ik dat maar gezegd. Maar nee, je zult mij niet in een dansfilm zien. Je bent de jongste van zeven, met veel zijn jullie thuis. van waar komt dat muzikaal? Zit dat in de familie? Dat zit absoluut niet in de familie. Buiten, mijn, mijn, mijn zus die twee jaar ouder is, die zingt ook wel graag. Maar die zingt allee, gewoon graag thuis. En mm -hmm. die zou nooit op een podium willen, willen zingen. Maar de rest is, uh, bij mij weten, niet echt muzikaal mm -hmm. getalenteerd of getalenteerd ja. ofzo. Hoe komt dat dan dat die jonge Cato op zesjarige leeftijd zegt van mama, papa, ik wil naar de muziekschool? Er stond een piano bij ons thuis waar er eigenlijk niemand echt op speelde tot ik daarop begon te spelen. En dan, dan, ja, dan ben ik naar muziekschool gegaan en dan piano direct gekozen als instrument. En zo is dat eigenlijk begonnen. Ja. En dan ook gitaar erbij gedaan? Uh, gitaar heb ik zelf zo wel. Ja, ik kan de basisdingen van gitaar. Ik kan niet van mezelf zeggen dat ik goed gitaar kan spelen, maar ik kan mezelf wel begeleiden. Dus mm -hmm. dat is. Ja. En daarna, na dat traject muziekschool, ben je vooral zelfstudie gaan doen of uh, moet ik dat zien? Ik heb mijn, ja, mijn muziekschool dan afgemaakt en dan, um, ja, dan ben ik eigenlijk zelf een beetje beginnen prutsen aan, aan nummertjes en um, ja, ik gewoon blijven zingen. En heb ik heb ook meegedaan aan van die schoolfeesten en al die dingen, van die talentenjachten. Dus ik um, ben altijd wel bezig gebleven met muziek. Ja, velen zullen jou alleszins associëren met een ukulele. Ja. Elia, Wil je dat beeld bijstellen of dat je meer bent dan dat? Maar ik, ik denk dat ik dat al wel heb bijgesteld, dat beeld. Ik heb ook bewust bij Idol niet meer gekozen om, om, om verder met de Ukulele te spelen. Ik, vind dat, ja, ik weet sowieso zonder mijn ukulele dat mijn auditie er niet zo zou uitgesprongen zijn. En misschien dat we tijdens een live optreden, dat ook wel nog eens in een nummer gaan gebruiken, maar het wordt alleszins niet een, een kenmerk of zo van mij, dat Heel concreet, is er al een releasedatum van tegen dan moet die plaat in de winkel zijn en is er al een naam? <laughs> er is nog geen naam, ik moet nog kiezen. <laughs> en het gaat waarschijnlijk midden oktober, eind oktober worden. Maar ja, ik wil gewoon een zo goed mogelijk album, waar ik zelf heel tevreden over ben en dan... Uh, dan mag die in de winkel liggen. Je hebt de luxe die Kevin niet heeft. Hè. Je kan je tijd min of meer nemen. Hij moest er na een paar weken al staan. Ja, dat is waar. En dat is denk ik een, een enorm voordeel. Ja, ik, ik vind dat Kevin zijn album, om op, zeker om op drie weken gemaakt hebben, heel goed is. Want ik, denk, ik denk niet dat ik het beter had kunnen Of dat ik het zo goed zelfs had kunnen. Ik denk dat Kevin wel um, tijdens Idol heel duidelijk had gemaakt welke stijl dat hij goed vond en waar hij heel goed in is. En ik um, denk dat ze het met mij iets moeilijker zouden gaat hebben. Oké, okay, dankjewel Kato. Heel veel succes. Vooral ook in het vinden van zowel het mainstream publiek en het alternatieve publiek. Dankjewel.